Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken. Moeten we ons zorgen maken over de nog steeds slechte luchtkwaliteit in grote steden? En waarom heeft Anne van Heijster besloten om op 18 september een punt achter haar leven te zetten? Eerst het NOS Journaal met Marjan Koekoek. VVD en PVDA hebben geen initiatief genomen om D66 in het kabinet te halen. Dat zeggen premier Rutte en VVD-fractieleider Zelstra. Volgens partijleider Rutte zijn er ook geen plannen om het kabinet later nog uit te breiden met andere partijen. Rutte wilde niet ingaan op gesprekken die in de zomer zijn gevoerd met D66. Dat VVD-fractieleider Zijlstra en zijn D66-collega Pechtold... aan het begin van de vakantie met elkaar hebben gesproken... bevestigen verschillende Haagse bronnen. In die gesprekken zou ook een ministerspost voor D66 aan de orde zijn gekomen. Pechtelt zelf wil er weinig over kwijt. Ik herken me niet in het beeld zoals dat nu geschetst is. Ik geef alleen aan dat er gesproken is over de rol van D66. Niet alleen het afgelopen jaar was die constructief, maar ook in de toekomst. De Kamer wil vandaag nog een brief van Rutte over de kwestie. Paus Franciscus heeft de wereldleiders opgeroepen om tijdens de G20-top opnieuw te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor het conflict in Syrië. In een brief aan de Russische president Poetin, de gastheer van de G20-top, vraagt Franciscus de leiders om af te zien van militair ingrijpen. Laten we in plaats daarvan met nieuwe moed en vastberadenheid zoeken naar een vreedzame oplossing, schrijft de paus. Hij heeft alle gelovigen en mensen van goede wil opgeroepen om zaterdag te vasten voor vrede. Belgrims en gelovigen uit Rome heeft hij gevraagd om naar het Sint-Pietersplein te komen voor een waken. Het Openbaar Ministerie en de politie zeggen grote GBL-handelaren op internet de wacht aan. 22 bedrijven die de stoffen kopen hebben een e-mail gekregen met de dringende oproep daarmee te stoppen. GBL is de grondstof voor de populaire en gevaarlijke partiedruk GHB. Vorig jaar werd GHB op de lijst van harddrugs gezet. Dat maakt ook de verkoop van grondstoffen strafbaar. GBL-handelaren kunnen tot zes jaar cel krijgen als ze niet kunnen aantonen dat de verkoop legaal is... Het middel wordt ook wel gebruikt om autovelgen te reinigen. De huren zijn dit jaar gemiddeld met 4,7 gestegen. De laatste keer dat de huren zo hard omhoog gingen was in 1994... zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Normaal gesproken is de maximale huurverhoging gebaseerd op de inflatie. Maar bij de jaarlijkse huurverhoging in juli dit jaar... telde door nieuwe regels tegen scheefwonen wonen ook het inkomen van de bewoners mee. Zonder de inkomensafhankelijke toeslag zouden de huren... met ongeveer 3 zijn gestegen, zegt het CBS. Het weer. Het is zonnig en droog, met temperaturen van 24 tot 30 graden. Het is inmiddels officieel een tropische dag geworden. Ook morgen is het eerst zonnig, later is er meer bewolking... en in het zuidwesten kan er tegen de avond een regen- of onweersbui vallen. Rijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, op de A4 Antwerpen-Bergen-op-Zoom, daar zijn problemen. Want de A4 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Markizaat en Hogerheide. En dat komt door een vrachtwagenbrand. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Er is een auto die te mooi is om waar te zijn. Erg mooi van buiten, misschien nog wel mooier van binnen. Pittig, maar ook zuinig. Iedereen rijdt, heeft het mooi voor elkaar.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 De Milieudefensie luidt vandaag de noodklok over de luchtkwaliteit in grote steden. John Bennert vertelt zo of hij ook ongerust is. Anne van Heijster vertelt straks in een reportage waarom zij op 18 september wil sterven. En haar partner Jos zit hier in de studio om er met ons over door te praten. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Casper Peters. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditstedag.nu. Natuur. Op 1. Met John Bernard. John, vandaag maakt de Milieudefensie bekend dat de lucht in de grote steden nog steeds het meest vervuild is. En dat komt voornamelijk door het verkeer, was jij verbaasd? Nee, ik was helemaal niet zo verbaasd, want uh, ik heb zelf uh, uh, lange tijd in Rotterdam gewoond, maar ook gewerkt op 16 uh, op november. Daar had ik nogal wat mee te maken, Mete meteorologie heeft nogal wat te maken, ook met uh, luchtvervuiling. En ik las dat een van de straten die heel hoog stond, de Schavendijkwal was in Rotterdam. Nou, de Schavendijkwal uh, is eigenlijk een gedeelte van Feyenoordstadion tot aan het vliegveld, dwars door de stad, onder andere de tunnel doorheen. En daar gaat me een verkeer doorheen, dat wil je niet weten. Dat gaat alsmaar door. Die weg ligt wat verlaagd daar. Ik ken nog meer van die straten, onder andere Schiedam... waar ik gewoond heb ook. En nee, dat verbaast me helemaal niet. Want al in de vijftiger jaren, later ook in de zestiger jaren... toen het verkeer echt wat drukker werd... Toen uh, was dat al helemaal vervuild. Ja. Nog sterker, denk ik, dan nu op dit moment. Ja, want we hebben het probleem natuurlijk ook wel een aantal jaren al proberen aan te pakken. Ja. Is dat niet gelukt? Moeten we dat vaststellen? Of is het nou eenmaal logisch dat het op dat soort plekken erger is dan uh, op dat land bijvoorbeeld? Ik denk dat het, dat, dat de plekken zijn waar, uh, waar het gewoon erg is. Ik kan me nog herinneren dat ik een huis aangeboden kreeg... toen ik ging werken op, op 16 Hoven langs die weg die van Overschie naar Den Haag loopt. Een van over, de drukste wegen van Nederland. Wanneer is dat. hebben we het dan ongeveer? Dan hebben het over begin 60e jaren, okay, hè, dat ik daar kwam werken. Ja. En ik heb dat geweigerd toen, omdat je toen gewoon kon zien hoe vies en vuil dat mm. altijd was. Ik kan me niet voorstellen, langs die weg. En, en, nou, misschien tien meter daar vandaan, of zal het vijftien meter zijn... daar staan aan beide kanten staan daar, huizen. Dat die er nog staan überhaupt, dat mensen kunnen leven en wonen. En ik weet al dat heel veel mensen daar gezondheidsproblemen hebben. He, maar dat geldt op een heleboel plaatsen. Dat is dan allemaal genoemd vanochtend in de Volksrand, heb ik ze gezien. En uh, nou, een, een, een groot deel daarvan ken ik ook wel. En dan, enerzijds kun je zeggen heeft de industrie, de auto-industrie, die heeft heel wat gedaan... omdat we de uitstoot wat, wat vriendelijker te maken... Hè, met, met, met allerlei dingen die we, die we daarvoor hebben. Maar aan de andere kant is het verkeer zo sterk toegenomen. Ja. Hè, ook dwars door die stad heen. Want ze hebben prachtige rondwegen rond Rotterdam... Maar nog steeds gaat een heel groot gedeelte van het verkeer... gaat daar dwars doorheen. En eigenlijk kan dat niet. En dat is zeker... uh, hebben, we dit, hebben we dit probleem nou onder controle? Of zeg je, er zou veel meer moeten gebeuren? Er zou volgens mij veel meer moeten gebeuren. Ik denk op de eerste plaats... diesels die stoten nog steeds heel veel uh, stoffen uit... die ook heel schadelijk zijn voor de gezondheid. Kankerverwekkende stoffen, onder andere. En ik denk dat ze die om de stad heen zouden moeten leiden. Uh. Om de steden dus in feite. En ten tweede denk ik ook dat de maximumsnelheid door de steden... die zijn verhoogd, notabene. Niet zo lang geleden, dat en denk ik van niet. jongens, kom nou, ja, hè, ja. Doe, doe dat nou eens wat rustiger aan. Ik bedoel, als je nou van Rotterdam Zuid naar Rotterdam Noord moet, dan hoef je toch niet eh, met... met neem, neem even de tijd. Ja. Dan uh, het weer, voor het eerst sinds 1991 een tropische dag in september. Ja, ja. Ben je daar nog verbaasd over? Ja, toch wel. Nou ja, niet dat het nu vandaag gebeurt, want dat was al aangekondigd. Maar het, het is inderdaad uh, tropische dagen, hè, met een maximumtemperatuur boven de 30 graden die heb je maar heel heel erg weinig in feite. Überhaupt? In Nederland de. zijn dat er twee of drie per jaar... kun je zeggen, in het zuiden wat meer dan langs de kust uiteraard. Ja. Maar dit, dit zal in de beeld zijn, die 31 graden. En uh, ja, in september, dat is ook alweer, ik denk, 20 jaar geleden... of daaromtrent dat we dat voor het laatst hadden. Ja, ja. Is het toevallig of is nee. het een trend? Ah, dat is een goede vraag. Want dan kom je natuurlijk op de vraag van... zullen we dit vaker meemaken... Ik wil even teruggaan in, het, in de historie. He, toen we eh, begin eh, juli nog bij elkaar zaten... toen zei iedereen die zomer wordt helemaal niks meer. Precies, de lente de, helemaal, moet eigenlijk het, nog het, beginnen. He, de lente die was al helemaal Fuji, koud, somber, veel wind en derken. Niet eens zo verschrikkelijk nat, maar het was droevig. En dan ineens zie je die overgang naar de zomer. Niemand heeft mij gevraagd... Van, heeft dat nou ook met klimaatverandering te maken? En dan weet ik wel, wetenschappers die houden altijd... Weet je wel, ja, precies, dat hun vragen arm. wij niet meer. Want dan zeggen ze maar altijd, op van één zomer... Het, kan je dat nooit zeggen, zeggen nee, ze Nee, maar vraag mij maar... De, vraag het Meneer Berger, heeft dit te maken het, met klimaatverandering? Heet, ja, zeker. Echt, dat ja? Maakt, ja, zeker. <laughs> Leg eens uit, hoe dan? Het is een van de, een van de scenario's die je kunt zien. Hè. Van, weer van dag tot dag, dat is ook een soort scenario natuurlijk... die weersverwachting. Maar als je praat over dat klimaat... dan praat men meestal over scenario's. En dat gaat dan over wat zullen we de komende tientallen... vijftig, honderd jaar zullen we dan hebben. Eén van die scenario's, de meest waarschijnlijke die men ook geeft... is dat er langdurige perioden komen met warm en droog weer... Hmm. Nou, dat zien we nu. Maar ook periodes met veel kouder weer en veel natter weer. En wij praten in Nederland, zijn we hartstikke blij, maar ik denk dat je even een stukje verder moet kijken. Bijvoorbeeld de Russen, over het algemeen, die hebben een ellendige zomer. Het is daar helemaal niet, het is ontzettend nat geweest. China is bijvoorbeeld heel erg nat geweest. China is natuurlijk groot, dat is altijd een gedeelte. He, Peru... Ik wil even los van Hilversum en van, van, van Amersfoort en zo. Maar nou we wij kijkt, daar wel, dus Ja, nee, dat snap ik allemaal wel. Dat, maar hou nou eventjes, kijk even, dat weer speelt zich op wereldschaal af. En dan zie je, in Peru heeft een gigantisch koude periode... zuidelijk halfrond winter nu natuurlijk, hè. He, met heel veel sneeuwval, kou en derken. Nou, wat wil je en, daarmee ik, zeggen? Ik, ik ben ervan van overtuigd, nou, dat, dat is vrij uitzonderlijk allemaal... He, dus ik, ik denk gewoon dat dat een onderdeel is van die scenario's... van die langere periodes waarin het koud en nat en, ja. en, en de droge periodes. Ja, maar we zien al een tijdje dat de zomer een beetje uit lijkt te lopen. Dat ja. die langer doorloopt. Is, is daar iets over te zeggen? Of dat een tijdelijk iets is of dat we daar maar aan moeten gaan wennen... of mogen gaan wennen, voor zover we het prettig vinden? Valt niks aan over te zeggen. Valt niks nee, over te zeggen? Nee, nee. Nee. Net zo goed als ik niet op 1 juli had kunnen zeggen van... dit wordt een hele lange droge, mooie zomer die we meegemaakt hebben. Nee, en ook over wat Gewoon, voor winter het wordt? Bedankt. Geen sprake van. Niks, Allem, niks in is over te zeggen. Allemaal geluiden. De natuur die liep achter ja. uh, aan het eind van de lente. Ja. Is dat nog steeds zo? Nee, die heeft al een aardig stukje ingehaald. Er zijn wel wat leuke dingen te zien. Ik, ik las vanochtend een artikel over de Vlinderstichting. Het is dit jaar een top vlinderjaar. Is het. He, dat was helemaal niet, niet zozeer verwacht. Maar juist door dat koude voorjaar... toen er wel degelijk de nodige rupsen waren... Maar die werden niet opgevreten door de vogels. Die waren er veel te weinig op dat moment. Dus hun uh, hun vijanden uh, waren er gewoon nog niet. Okay. He, dus daarom konden ze. Dus het heeft ook op de natuur een enorme uitwerking verder. Ja. Door, alle mogelijke kleine dingen. Op. De natuur loopt ook een beetje achter. En de natuur die loopt inderdaad ook wel een klein beetje achter. Maar wordt het dan, ook... dan weer goed gemaakt als zo'n warme zomer na zo'n koud voorjaar? Heft het elkaar dan weer op of zijn er ook blijvende... Oh, je denkt dan ying en yang. Nou ja, ja zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Daar ben ik te weinig van. Nee. Okay. Ik bedoel, je zou biologisch moeten vragen over, over dat soort dingen. Okay. Ik, ik, ik constateer alles in mijn tuintje en in mijn omgeving dus. Ja. Ja. De regen was er eind vorige week verspeld. Kwam niet. De week tevoren ook verspeld. Kwam ook niet. V morgenavond weer verspeld. Komt weer niet. Je ziet, je, nou, dat zou best kunnen ja, dat dat, dat het weer niet komt. Je ziet inderdaad dat het steeds uitgesteld wordt. Hè. Ik heb uh, uh, een, een festiviteit morgen. En, euh, dus ik was ook geïnteresseerd en ik volg het eigenlijk al een week lang. En dan zie je in de lange termijn en dan kijk ik naar mijn collega's... Euh, euh, dan zie ik elke keer dat het nou het zou vandaag eigenlijk al misschien kunnen gaan regenen. En je ziet alles maar opschuiven, opschuiven. Dat is ook een trend. Het is zo droog in de atmosfeer... dat het heel moeilijk is om van die hele grote stapelwolken te krijgen... die dan ook ja. een keer wat uitlozen. Ik geloof dat het dit keer wel een keer gaat gebeuren, maar wanneer? Nou, kan nog wel even duren, hoor. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah uh, The force from the beginning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 We're up all night to get lucky. We're up night to get lucky. We're up night to get lucky. We're up night to get lucky. We're up again. We're up again. We're up again. We're up met get Lucky. De Brabantse Anne van Heijster koos er kort geleden voor... om publiciteit te zoeken met haar zelfgekozen dood. Anne overlijdt binnenkort en ze heeft de sterke behoefte... om een levensboek uit te geven. Vijf jaar geleden wilde Anne ook al sterven. Ze voldeed aan de normen in ons land voor euthanasie... maar draait het besluit toch terug. We waren gisteren op bezoek bij haar. Laten we even luisteren naar wat Anne zelf vertelt. De belangrijkste reden is voor mij dat ik van binnen voel, dat ik gedaan heb waarvoor ik op aarde ben gekomen. En de andere reden is dat ik al 13 jaar ziek ben... en dat het zo ontzettend bergafwaarts gaat. En dat ik, ik, ik ben gewoon ik ben doodmoe. Ik, ben, ik kan gewoon niet meer. Nu heeft u al eerder in 2008 ook euthanasie aangevraagd. U heeft er toen ook toestemming voor gekregen van uw arts... Uiteindelijk zag u er toen toch van af. Waarom was dat? Daar kan ik heel kort en bondig over zijn. Omdat het niet goed voelde van binnen. Ik voelde dat ik, dat ik nog um, dat ik niet klaar was. En dat ik nog dingen te doen had. Toch had u het toen al aangevraagd. Ja. In mijn hoofd was het echt de bedoeling. Maar dan ook puur vanuit mijn hoofd. Maar um, toen ik eenmaal ging voelen... Is dit goed? Is dit aanvaardbaar? Toen kwam er meteen een nee. Deze keer wilt u de euthanasie wel doorzetten. U heeft er ook een datum voor, over twee weken, 18 september. Heeft u nu geen twijfels meer over een zelfgekozen dood? Soms wel. Soms wel. Omdat ik uh, een, toch een beetje in, in conflict ben. Omdat ik uh, mijn leven zelf beëindig. En... Mijn uh, grootste wens was eigenlijk toch... om het leven uit zichzelf te laten beëindigen. Maar ik, ik denk dat het komt uit uh, mijn katholieke opvoeding. Daar is euthanasie uh, zeer uit de boze. Nou is het net andersom. In mijn hoofd heb ik soms twijfels. Ja, en toch uh, voelt het oké okay en goed dat ik, uh, dat ik zelf een einde aan mijn leven maak. Nu wel? Ja. En ik zal heel blij zijn als het 18 september is. Ja. Daar kan ik me alles bij voorstellen vanuit uw perspectief. Maar u heeft ook een zoon, u heeft ook een moeder, familie, vrienden. Hoe voelt dat om die achter te laten? Wat mijn vriendenkring en mijn man en mijn zoon betreft... die staan daar ook volledig achter... Maar wat ik wel heel erg vind, is, is voor mijn moeder. Ja, dat, dat vind ik heel erg. Maar ik ben al vijf jaar ook voor haar doorgeleefd. En ik, ik, ik kan het niet meer opbrengen. Ik kan het niet meer. Nee. Bij ons aan tafel zit Jos Wittenberg. Van harte welkom. De partner van Anne... We zijn naar Anne toegegaan om haar verhaal op te nemen... want zij kan niet meer hier naartoe komen. Hè? Dat klopt. Nee. Wat, dat klopt. Wat, waar, waar leidt zij aan? Wat, wat, wat maakt haar uh, ziek? Uh, ze, ze heeft in het begin heeft ze last gekregen van de chronische vermoeidheidsklachten. Chronische vermoeidheidssyndroom. Mm -hmm. En uh, daar, uh, Toen kreeg ze re reumatische klachten. En daar is later geconstateerd dat er fibromyalgie is. En toen bleek dat ze ook het syndroom van Sjögren had. Ja, dat is een heleboel bij elkaar eigenlijk. En, uh, ja, het syndroom van Sjögren, dat uh, tast organen aan. Bij haar is er met name de huid. Die zit er als perkament omheen. En, uh, er zijn speekselklieren die stoppen over het hele lichaam. Slijmvliezen drogen uit... Uh, ja, ja, dat heel, soort dingen. Ja, ja. heel veel klachten bij elkaar. Ja. We hoorden haar net al vertellen dat ze vijf jaar geleden ook al op het punt was... om te zeggen, ik, ik wil niet meer leven. Ja. Uh, toen heeft ze er toch voor gekozen om door te gaan leven. Ja. Nu is het punt gekomen waarop ze zegt, ik wil niet langer meer. Uh, ze kan niet langer meer. Nee? Ze kan niet langer meer. Er zijn geen opties meer. U zorgt voor haar? Ja. Waar, waar merkt u aan dat het, dat het echt niet meer gaat? Omdat ze steeds sneller op de dag vermoeid raakt... Op het moment is het nog maar één of twee uurtjes dat ze... ja, fris kun je het niet eens noemen, maar dat ze nog kan functioneren. Dat, dat we nog kunnen praten met elkaar. Dat ik nog dingen aan haar kan vragen waar ze bij moet nadenken. Mm -hmm. uh, halverwege de dag, dan, dan lukt dat niet meer. Nee, dan nee. kan ze haar hoofd er al niet meer bijhouden. Dan is ze te moe om rechtop te blijven zitten op de bank. Ja. Nou zegt zij, dat vond ik opvallend om te horen... dat ze het liefst op een natuurlijke wijze zou willen overlijden. Ja. Uh, maar dat dat niet gaat, blijkbaar. Want ja, haar lichaam is toch dat klopt. zo sterk dat ze nog in leven blijft? Is dat, is dat het Ja, ja ze, ze, ze leeft nog steeds. Ja. Maar dat had ook al, al een half jaar geleden afgelopen kunnen zijn. Want ze, ze krijgt de laatste tijd heel vaak eh, wat de dokter dan zegt: angina pectoris aanvallen. Maar ja, voor mij als leek lijken het hartaanvallen. Want ja. eh, ze klaagt over steken die van de rug dwars door de lijf naar de borst gaan. En, ze ligt te huilen van de pijn en, en gebruikt de pilletjes onder de tong. en, en Soms dan, dan, uh, dan ligt ze met haar ogen dicht en dan krijgt ze zo'n lijkkleur en blauwe lippen. En dan denk ik van, pff, dit, is het. dit moet, is het. Het moet voor u ook heel zwaar zijn om elke dag opnieuw die zorg te hebben. Hoe, hoe gaat het met u? <laughs> het, is, het is een rollercoaster... Uh, van, van drukten en gevoelens en dingen waar ik mee, mee rekening moet houden. En, uh, het, is, het, het is een mengeling tussen, tussen een hele diepe liefde voor anderen... En, maar ook een, een afscheid nemen en verdriet en huilen. En, ja. Heel veel door elkaar. Heel veel door elkaar, ja. In, ja. Wat uw verhaal ook uh, opvallend maakt, is dat uw vrouw er echt voor gekozen heeft... om de publiciteit te zoeken. Ja, maar dat is niet zo dat we de publiciteit zoeken voor de euthanasie. Nee, maar wel voor haar boek, voor haar ja, levensverhaal. Ja, daarom zoeken wij de publiciteit. Ja. Heeft u daar heel erg over gesproken van... doen we dat wel of doen we dat niet? Naar buiten treden? Nee, ik, ik respecteer Anna de wens om dat boek te schrijven... en om dat te gaan proberen om dat in de publiciteit te krijgen. En daarvoor zijn, ze, zijn we sponsors aan het zoeken. En uh, ik, sluit gewoon, ik sluit mezelf gewoon bij haar wens aan. Ja, het is haar wens, maar was het ook uw wens? Nee, het is niet mijn wens. Nee? Nee, het is haar wens. Maar ja. had u liever rust gehad rond haar overlijden? Ja, ja, eerlijk gezegd wel. Maar ik vind, ik vind het ook... Ik sta er wel helemaal achter... De, alle, alle kennis die ze in haar leven ga, vergaard heeft... Het is, niet zomaar, nee, het is niet zomaar een boek die mag ook niet verloren gaan. En, en ik, ik wil hem heel graag uitdragen. Want ik, ik ben bij wijze van spreken ook bekeerd door, door Anne. Ik bedoel, hoe zij zelf uit, uit de problemen is geraakt in haar leven... dat heeft mij ook uit, uit mijn eigen problemen geholpen. Dus, dus ik ben het levende voorbeeld van dat het ook echt zo werkt... en dat het ook echt lukt en dat het echt resultaat... Biedt. Uh, dus dat mag niet verloren gaan. Dus wat dat betreft vind ik het ook wel een heel waardevol boek. Maar even voor de helderheid: want veel mensen weten niet over wat voor boek het gaat. Zij heeft haar levensfilosofie op papier gezet en ze wil graag dat het uitgegeven wordt. Ja, ik weet niet of dat het woord levensfilosofie. Hoe zou u het noemen? Het goede woord is, maar het is een beschrijving eigenlijk van, van haar leven en haar visie over het leven en uh, haar ervaringen en hoe wie zij was hm. en, en waar ze heeft meegemaakt... en hoe ze daaruit is gevochten, hoe ze dat heeft gedaan... waar ze terecht is gekomen en wat nu vooral haar filosofie is. Ja. Nou, we hebben ook aan Anne zelf gevraagd... waarom zij ervoor kiest om naar buiten te gaan met haar verhaal. Omdijk, uh, ik heb in mijn leven heel veel dingen meegemaakt. Uh, geen leuke dingen... En dat wil ik delen met mensen. Hoe moeilijk je leven ook is, hoeveel je ook voor je kiezen krijgt. Dat het lessen zijn, dat het, dat het leermomenten zijn. En dat je er, als je er echt aan gaat staan... een enorm rijk en vervuld en liefdevol wezen uh, van wordt... Dat is uw eigen levensverhaal, zo is uw leven gelopen... en dat wilt u ook aan zoveel mogelijk andere mensen doorgeven? Ja, dat zou ik heel fijn vinden. En waar komt die drive dan vandaan? Omdat nu zo in het allerlaatste twee weken voor uw dood... om alles wat u heeft naar buiten te brengen... en zoveel mogelijk mensen daarmee te willen bereiken? Ja, ik heb dat boek niet voor niks geschreven. Hè? Ja. <laughs> dus ik, ik, ik vind het ook prettig als het uitgegeven wordt en dat er... Uh... En dat ik daarmee mensen inderdaad kan bereiken. En waarom dit er is, dat weet ik ook niet. Maar ik weet dat het zo moet. Want ik vroeg me af, waarom is het niet genoeg voor u dat uw intimi dat mee krijgen? Omdat ik het heel belangrijk vind dat het echt de wereld ingaat. En dat het zoveel mogelijk mensen bereikt. Dat die daar ook in kunnen delen. En misschien hoop ik daar ook echt iets aan hebben in hun leven. Het boek is nu af in uw laptop. Ja. Is het nu klaar voor u? Of is, is uw leven eigenlijk pas klaar op het moment dat het boek is uitgegeven? Nee, voor mij is het klaar. Het is nu klaar? Ik heb gedaan wat ik moest doen. En of het uitgegeven wordt of niet, dat laat u? Dat laat ik los, dat laat ik over aan Jos. U laat het toch niet helemaal los, want anders had ik hier niet nu gezeten. Nee, ik wil, ik, wil, ik wil wel graag dat het... Ja, ik hoop gewoon dat er mensen zijn die hier geld in willen steken... zodat het ook echt uitgegeven kan worden. En, en wanneer is het dan genoeg als, als vijf mensen je boek kopen? Of, of honderd? Of vijfduizend? Het liefst uh, de hele wereld. <lacht> ja. Jos Wittenberg, partner van Anne. Dat is nogal een, een taak die op uw schouders ligt. De hele wereld bekendmaken met dat boek. Ja, dat is, uh, dat is een ideaal beeld natuurlijk. Maar uh, ik, ik, ga dat wel proberen. ik ga dat wel proberen. En dit is een hele mooie ingang. En uh, wij hebben ook gesteld van, van als we geld binnenkrijgen voor het boek... en, en, en het zou niet genoeg zijn, of net, dan, dan krijgen die mensen gewoon het geld weer terug. Ja. En, en het geld waar we verdienen met het boek... Daar gaat naar Burkina Faso en naar uh, Gambia. Ja, daar, dus daar dat heeft een, heeft een goed doel. U, u zegt van, ik, ik wil haar helpen haar wens te realiseren. Hoe is het voor de, voor de rest van de vrienden en de familie? Begrijpen die ook haar drive om dat boek te schrijven... en daarmee ook in de publiciteit te komen? Uh, ja, ja, want alle al, al haar vrienden die zijn erg enthousiast. Die staan te popelen om dat uh, boek te kopen en uh, te lezen. Ja, er is dus niemand die zegt hou het nou even in kleine kring en ik wil graag tijd voor, voor jou hebben. En die tijd besteed je nu aan dat boek. Uh, Anne die, die heeft zoiets van... Uh, ik heb... Anders is iemand die, die overal heel veel energie insteekt. En die heel zorgvuldig is met alles en met iedereen. En ook met haar contacten en ook met haar kennis en ook met haar vrienden. Dus die heeft ook zoiets van, ik heb jaren heb ik geprobeerd contact te leggen met mensen. En als die nu nog op de laatste maand nog een keer moeten komen, dan hoeft dat niet van mij. Ja. Dat, dat is, dan mag gewoon de aandacht voor de, en de energie het, van de bok. Het ja. Mag ik u ook nog wat Bert, vragen? Ja. Ja, ik, ik ben diep onder de indruk. Staat u er nou ook helemaal achter, achter die euthanasiekeuze? Ja. Ja. ja, ja, ja. En ik zal u vertellen waarom. Omdat ik zie, omdat ik die lijdensweg van alle vijf jaar mee heb gemaakt. Ja. En ik heb mijn hart uitgehaald. En ik heb vaak tegen haar gezegd, wat ik bijna niet durfde te zeggen... van als ik jou was geweest, was ik er lang uitgestapt. Okay. Want bij jij voor je kiezen krijgt, daar zou ik niet voor gaan. Daar, okay. zou, ik, daar zou ik voor passen. Maar da de consequentie is wel dat, dat u en... alleen achterblijft. En dat deed ze niet, en dat deed ze niet. En nu heeft ze de kans of om te stikken aan long, longenfyseem... of mm. dood te gaan alleen in pijn met een hartanval. Mm. Nou, dan denk ik van... dan kies ervoor om, om gewoon rustig mm. in te slapen... met alle fijne mensen om je heen. Dat lijkt me veel beter. Ja. En als ik ze nou niet laat gaan met euthanasie... moet ik zo van een half jaar toch afgeven, ja. maar dan onder andere omstandigheden. Bedankt voor je antwoorden. U heeft nog twee weken samen. Wat, wat gaat u nog doen? Samen. Uh, we hebben nog één week uh, waar we afspraken, net is zoiets, nog, nog doen. En daarna, de laatste week, dan uh, sluiten we ons helemaal af voor de buitenwereld. Dan, en, we, uh, en dan bent u er nog voor elkaar. Ja. Ik ja. wens u heel veel sterkte. En... Uh, als luisteraars nog vragen hebben naar aanleiding van dit gesprek of over het boek, dan kunt u terecht op de website. Dit is de dag. Ik, oh ja. Ik, ja? Mag ik wat zeggen? Ik wou nog heel graag een rekeningnummer doorgeven, als dat mag. Dat zetten we op de website. Oké, okay, ja? okay. prima, goed. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag staat Kasper Peters. Kasper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We zijn eigenlijk wel benieuwd naar je gedicht. Ja, ik heb uh, het, het, het laatste onderwerp natuurlijk niet uh, erin gezet. Ah. Maar uh, verder rest het en een beetje cynische uh, aardbevingstukjes erin. En ook over uh, jullie een website, want er was gisteren een wapenlobbyist en politicus geloof ik. Daar was ik helemaal, ik maakte ik me heel kwaad over. Ah. Maar ik ga gewoon beginnen. Ja, we zijn kwaad. Het gedicht heet Dansende Lampen. We spuiten diep in de grond het gif dat daar vast wel blijft liggen. En zelf woon ik in Groningen. Zo'n scheur in de muur en de lamp die een enkele keer danst. De vloer die schudt en het vuil in de kier dat verdwijnt in de grond. Het is trouwens goed voor de ventilatie. Maar gif in de doren, Niet voor de winst voor de multinational die vragen als banken nooit moe van het geld. De politiek is een spel voor lobbyisten. Soms schreeuwen tegen mijn katten het publiek. Blijf geloven in de democratie en wees altijd kritisch. Drink water uit de kraan tegen de dorst. Zolang het nog kan. En nog politiek zit in de kamer. En we dromen delen op het strand. Dankjewel, Kasper ja. Peters. Ja, we zetten jouw gezicht op, uh, gedicht op diezelfde website waar uh, we net al over hadden. Dit is de nu en dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Villa VPRO uh, komt zo meteen uit Den Haag. Ja, Jochems, wie hebben jullie te gast? Clara Sies. Ze richtte met haar man de Eerste Voedselbank van Nederland op. Dat rin je misschien nog. In 2002 was dat, in Rotterdam. En nu na elf jaar vindt het Welletjes en we kijken met haar terug. En in dat politieke panel natuurlijk de strandwandeling... van onze politieke leiders Samson en Pechtold. Wie vroeg wie? Dat zo in de Villa. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half vier. Uh, Marjan Koekoek. Ja, en ik begin maar eens met het weer. Want voor het eerst sinds 1991 hebben we weer een tropische dag in de maand september. Een uur geleden werd in de beeld meer dan 30 graden gemeten. Sinds het begin van de metingen in 1901 zijn er 15 tropische dagen in september geweest. Paus Franciscus heeft de wereldleiders opgeroepen om bij de G20-top opnieuw te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor het conflict in Syrië. Hij vraagt in een brief aan de Russische president Poetin, die gastheer is van de G20-top, om af te zien van militair ingrijpen. Ook schrijft Franciscus dat eenzijdige belangen een oplossing van het conflict in de weg hebben gezeten. Hij legt dat niet nader uit. Het OM eist celstraffen tegen drie van de vier verdachten van de Monstransroof in Utrecht. De mannen worden ervan verdacht dat ze in januari op klaarlichte dag het kostbare altaarstuk uit het museum Katerijnen Convent Stalen. Tegen twee mannen wordt vijf jaar geëist en tegen een derde vier. En VVD en PVDA hebben geen initiatief genomen om D66 in het kabinet te halen. Dat zeggen premier Rutte en fractieleider Zelstra. Er zijn ook geen plannen om het kabinet later nog uit te breiden met andere partijen. Rutte wilde niet ingaan op berichten van vanmorgen... dat er in de zomer gesprekken met D66 zijn gevoerd. Tot zover. ANWB-verkeersinformatie, ah, Wijnand-Swaan. Problemen zitten nu vooral in het zuiden van het land. De A67 Eindhoven richting Antwerpen is dicht tussen knopen De Gocht en Eersel. Is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 8 kilometer fieden. Verkeer vanuit Eindhoven onderweg naar Antwerpen. Kan beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A16. Op de N2 de randweg van Eindhoven naar Maastricht bij Veldhoven 2 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Want de Kamer is terug van het zomerreces. En we vallen meteen met onze neus in de boter. Begrotingsplannen lekken uit. En de coalitie zou D66 in het kabinet hebben willen halen. Of D66 zelf heeft daar juist om gevraagd. Luister na vier uur naar ons politieke panel. Clara Cies, de oprichter van de allereerste voedselbank in Nederland... houdt er na elf jaar mee op. Niet omdat er geen behoefte meer aan is... Maar juist dat gegeven is misschien wel de reden. We gaan het aan haar vragen. En wat voor taferelen spelen zich af in het parlement... als er een kabinetscrisis dreigt? U kunt reageren als altijd via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf vpro. Nederland moet 130 gemeenten opheffen, want ze zijn te klein... Dat vindt burgemeester Joyce Sylvester van Naarden. En ze dringt daarbij minister Plastek van Binnenlandse Zaken op aan... daar zo snel mogelijk werk van te maken. Goedemiddag, mevrouw Sylvester. Goedemiddag. Waarom deze ingrijpende maatregel? Nou ja, kijk, we zijn hier uh, in Naarden ook weer druk uh, aan de gang... met het organiseren van de verkiezingen van maart 2014. Wij realiseren ons echter daarbij uh, dat wij uh, als kleine gemeente... Uh, raadsleden gaan installeren die nauwelijks uh, invloed hebben op uh, de besluitvorming. En uh, dat vinden we heel erg jammer. Maar waarom is dat? Waarom hebben ze zo weinig uh, invloed op de besluitvorming? Nou ja, kijk, Kleine gemeenten zijn uh, te klein geworden om uh, de complexe taken... die uh, vanuit het Rijk uh, naar de gemeente komen uit te voeren. Minister Plasterk heeft ook aangekondigd dat er een uh, decentralisatie aankomt... van uh, taken op het gebied van het sociaal domein... Daardoor zijn kleine gemeenten nog meer dan voorheen gedwongen om samenwerkingsverbanden aan te gaan. We hebben hier bijvoorbeeld in de Gooi- en Vechtstreek uh, de veiligheidsregio. Daar doen negen gemeenten aan mee. En alle beslissingen die worden genomen, worden door negen gemeenten genomen. En als je het dan als gemeente met een, bijvoorbeeld een besluit niet eens bent... Uh, ja, dan stem je daar tegen, maar het besluit gaat toch door. En of, je, stond... of je zoekt een coalitie met nou, andere kleine gemeentes in die in dat samenwerkingsverband. Ja, maar het kenmerk van uh, gemeenten is nou eenmaal dat er enorme verschillen zijn. Wat in één gemeente speelt, hoeft niet in een andere gemeente te spelen. Dus daarmee... En het is, het is ook zo dat, uh, dat kiezers uh, raadsleden kiezen om ook gemeentelijke belangen te behartigen. Hè? Want anders komen mensen niet naar de stembus. Je, je kiest uh, raadsleden om ja, de belangrijke dingen voor jouw gemeente eruit te pikken. Ja, en in al die samenwerkingsverbanden, ik heb het nou gezien in de gemeente Annapalona waar ik eerst burgemeester was. Ik zie dat nu hier ook in Naarden. Zie je toch dat het belang van uh, de inwoner van die specifieke gemeente... Ja, soms gewoon omgesneeld uh, Dus eigenlijk, eigenlijk zegt u het is een beetje volksverlakkerij. In naam ja. zijn we zelfstandig, maar in de praktijk is dat niet zo. Dus de kiezers stemmen op ons en eigenlijk kunnen wij helemaal hun belangen niet echt behartigen. Nou ja, ik vind dat een uh, buitengewoon ernstige situatie hoeft dat goed samen. En ik vind het ook goed dat dit uh, nou eens uh, wordt geagendeerd. Want ik ben van mening dat de band tussen kiezer en gekozenen wordt doorgeknipt in een kleine gemeente. Mm -hmm. En ik vind dat je dat of duidelijk moet maken aan de kiezer. Want je ziet heel vaak dat de kiezer raadsleden aanspreekt op zaken waar een raadslid in een kleine gemeente al helemaal niks meer over te zeggen heeft. En het werkt voor raadsleden in kleine gemeenten ook niet motiverend. Nee, Het is een hele duidelijke redenering. Maar merkt u in de praktijk, in het dagelijks leven, dat dat ook zo verkeerd valt? Frustratie bij raadsleden en bij de burgers? Nou, je ziet heel duidelijk dat als raadsleden pas na de verkiezingen aantreden... dat ze allemaal plannen hebben, hè? dat ze hun verkiezingsprogramma willen uitvoeren. Na verloop van tijd dan ziet men dat dat toch niet zo is zoals men had gedacht. Ik zal je een voorbeeld geven. Naarden heeft een begroting van 30 miljoen. Nou, daarvan is al ruim 5 miljoen, ligt gewoon vast in samenwerkingsverbanden. Hm. En daarnaast zijn er ook nog andere zaken waar raadsleden geen invloed op uit kunnen oefenen. Dus de, de, de ruimte voor raadsleden om het beleid ook echt de richting te geven zoals hun kiezers dat willen, dat is er gewoon eigenlijk. Dus u zegt, wees daar nou maar eerlijk over en zorg dan uh, uh, uh, dat het duidelijk is voor de kiezer. één hele grote gemeente, maar dan kom je met het probleem dat de politiek juist zo graag dicht bij de mensen wil staan. Hoe verzeker je dan de mensen in die, in die verschillende kernen van zo'n heel grote gemeente van hele directe betrokkenheid? Ja, dat, dat is een vraag. Daar heb ik ook over nagedacht. Want het is natuurlijk uh, iets wat, wat heel duidelijk aan de orde is als je gaat opschalen. Ik ben van mening dat je dan de afstand kiezer gekozenen kunt, kunt beslechten... door bijvoorbeeld een actief kernenbeleid, wijkgericht werken, burgerparticipatie. Dat zijn allemaal zaken waar je flinke energie in kunt steken als, als gemeente en als, ook als raadslid. En je moet zich voorstellen dat als je alleen dan al kijkt in de gemeente Noord-Holland... 21 van de 53 gemeenten is kleiner dan 20.000, dus het is echt een probleem ja. dat breder speelt. En ik vind dat je dit heel duidelijk moet maken, ook naar de kiezer... want ja, de mensen komen straks allemaal weer verwachtingsvol naar de stembus. Ja. En uiteindelijk uh, ja, komt er toch veel minder uh, van uit dan men hoopt omdat raadsleden het gewoon niet kunnen. Ja, dus maar ja, ja, ik, zo verstaan... uh, ik, ik, ik, ik onderbreek u en neemt u mij niet kwalijk... voor een laatste vraag, uh, ja. kort als het kan. Uh, heeft u al gesondeerd hoe uw ideeën liggen in Politiek Den Haag? Ik heb een reactie hier gevraagd van minister Plasterk en ik vraag die reactie af. Ik krijg de hele dag uh, wel uh, mailtjes binnen van uh, uh, andere collega's die zeggen... Hé, hé, eindelijk wordt dit geagendeerd. Er zijn ook mensen die zeggen... ik ben bang dat ik mijn baan kwijtraak of uh, ik ben tegen opschaling. Daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat we de band die doorbroken wordt... tussen kiezer en gekozenen, dat we dat agenderen. Mevrouw Zilvester, burgemeester van Naarden. Dit was een heel helder verhaal. Dank u wel.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 Metropolis Radio, deze week weer terug na de lange zomerstop. En we blijven nog even op het strand. Onze correspondenten bezoeken kustlijnen over de hele wereld. En vandaag is dat tenslotte in Barcelona. Waar s'nachts op het strand mensen tot leven komen. En tussen al dat feestgedruis leeft een groep illegale Afrikanen op zoek naar een slaapplek. Het is half elf, s'avonds. Strand van Barceloneta. En twee jongens staan onder de douche. We hebben een Het ze rennen weg. Nou, het is al lang donker, maar het leven is nog lang niet opgehouden hier op het strand van Barcelona. We zijn aangekomen bij de enorme sculptuur op het strand van Barceloneta. Vier Afrikaanse jongens. Ja, ja, ja. Wat betekent het strand voor jullie? What does the beach mean to you? Yeah, it takes me new life, fresh air. You know what I mean? The... Ja, het geeft me een leven, zegt hij. Het is een, het is een mooie plek. Yeah, ja, it's nice. Living nice, you know what I mean? But we are not living good. Hij oh, zegt hij, het is een mooie plek, maar we yeah. hebben geen goed leven. Where are you from? Waar kom je vandaan? We are from Afrika. Ja, yeah, which part, which country, uh, wel welk we land? We zijn from Senegal, Gambia, Afri different country. Uh, okay, I. Uh, Senegal, anywhere. Gambia, Senegal, verschillende yeah. landen. Maar yeah. yeah. But West Africa, mo yeah, yeah. mostly. West Africa, ja. Yeah. Okay, West West Africa. We are Finland. from where? I'm from the Netherlands, but I live here also. Yeah. It's good. We love Nederland, We Africans, we love Netherlands. You know I mean? We willen naar Nederland. Het is hard voor ons, maar we houden van Nederland. Ik zou graag naar Nederland gaan. Je zei van het leven is hier niet goed Ja, Barcelona is crying for crisis. Ja. Ja, en we, we don't have where to, to live. It's hard for us. Ja, ze ja. hebben geen plek om, om te wonen, en geen werk en geen papieren. We hebben have papers we hebben geen papieren en als je geen papieren hebt kun je niet werken. You cannot ja. walk, you cannot live. You know, what I mean, every time police stop you, ziet you, doing nonsense. You know, what I mean. Ja, de Because politie had... die, uh, die houdt je vaak aan, zegt hij. en dan. Uh... Every time African documentatie. documentation. En wat gebeurt er als je geen papieren hebt? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er? Yeah, they ze you in the street, sight you. Nou, dan wordt ze, ze gefouilleerd en eh, lastig gevallen de politie. Ja. If you have your weed to smoke, they take you for three days. They say you are drug dealer. Just your one gram to smoke. Ja, zeg die, als je een grammetje hebt om, om te roken, een joint, neem ik aan. Ja, dan moet je drie, zit je drie dagen vast. They take you for three days. Yeah, they take us for three days. We are living here, but it's hard. We wonen hier, maar het is moeilijk. Do you je even place to stay? Heb je een plek om te wonen? Barcelona don't give no place to stay. No, no place to stay. No. But do you stay here on the beach then, or we stay, where do you sleep? We have to live anywhere or we look any open house. Oké, okay, dus ze zoeken dan altijd deze groep vrienden zoekt dan een, een huis long, dat open is. Long, long, long, long houses. You know, we sleep the beach. Yeah. yeah. Yeah yeah I want to go to Holland. Holland is the best. Yeah. I go to yeah. Nederland zeggen. Maar, but how is it possible to go there? Is Cuida uh, yeah, is it be, te gaan? Yeah? It's possible to go there but yeah. Yeah. but it's colder, yeah. No problem. No problem. We have to try and work. Yeah. Yeah, you know okay. Okay. what I mean? Zegt hij nou, Barcelona is hard. Okay. Barcelona, Barcelona is, is too hot. Yeah. Yeah. Free life, nice weather. You know what I mean? But it's hard. Mooi weer, zegt hij. Mooi strand. Maar het leven is moeilijk. Moeilijk. Okay. Wat is je naam? Hoe heet je? Mijn naam is Boeha. Boe. Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Ik ben 22. 22. Oké. Okay. Een bijdrage van Lex Rietman. En volgende week is het thema in Metropolis de bruiloft. Samen met haar man richtte Clara Cies uh, in 2002 de eerste voedselbank op in Rotterdam. Nu, na elf jaar, houdt ze het voor gezien. Het is welletjes. Clara Cies, hartelijk welkom. Ja, goeiemiddag. Het is warm, hè? Ja, vooral ja. Als je, je moet haasten om ja, tijd te ja, zijn. Ja, dit weer. Er was uh, je gevraagd om een map mee te nemen met reacties en enzovoort. Nou, die heb je bij je, ligt uh, voor je. Ik was van plan u te zeggen, maar ik zeg ineens jij. Nee, nou, ja. doe maar niet. <laughs> Toetwaaieren we Oké. Oké. Okay. Okay. Ja, uh, die, uh, die eerste brief, uh, dat is een bedankbrief, hè? Ja. Ik heb ze niet van tevoren gescreend. Nee, maar lees ze. Want daar had ik geen voor. tijd voor, maar ik zal gewoon beginnen. Mijn dankbaarheid voor de voedselbank. Ik ben, nou ja, een naam. Ja. Trots, alleenstaande moeder met drie schatten van kinderen. Ben al ruim een jaar cliënt bij de voedselbank. Wat ik in het begin heel erg beschamend vond. Nu kan ik zeggen trots te zijn met de voedselbank. Hoe ik bij de voedselbank terechtkwam? Nou, gewoon zoals dat altijd gaat als je problemen hebt. Financiële problemen, persoonlijke problemen... ander werk moeten zoeken, opvoeding kinderen... huishoudelijke problemen, enzovoort. Ik had geen zicht meer op hoe ik alle touwtjes moest vasthouden... totdat de woningstichting mij benaderde of ik problemen had. Daar wou ik eigenlijk geen gehoor aan geven, maar ik heb het toch gedaan. Aangegeven dat ik wel hulp kon gebruiken... maar niet inhoudelijk met de woningstichting daarover praten. En zo kwam ik in contact met mensen die mij wat coaching konden aanbieden. Mijn grootste zorg was de financiën. Die rezen de pan uit... Doordat zij mij erop wezen op de voedselbank en mijn aanvraag voor mijn indiende, kwam ik in contact met. Uh -huh. uh -huh, Coördinator van de voedselbank in Spijkenissen. Samen keken we naar de financiën om te kijken of we geen gebruik konden maken. En dat kon. Uitkomst was dat ik gelukkig voedselbankhulp kreeg. Oké. Okay. En dat gaat nog even zo. Dat verder. gaat nog even. Ik het zeg het. wel meteen het hele ja. verhaal in een nutshell. Nee, dat wil ik net zeggen. Dit is, wij hoeven geen vragen meer te stellen. Want hier is, dit is de essentie van het hele probleem. Maar als je dit soort brieven krijgt. Hè, ja. Uh, dan is het wel moeilijk om te stoppen, lijkt me. Um, nee, niet meer. Want uh, ik heb zoveel mensen om me heen die dit allemaal opvangen en voortzetten. Ja. Dit doe ik al lang zelf niet meer. De aanvragen behandelen. Mm -hmm. Daar mm -hmm. heb ik ook weer mensen voor in Rotterdam. En uh, het, is, het is wel mooi geweest. Het was, is niet zo. Trod... De voedselbankjaren waren toch wel een beetje tropenjaren. Ondanks alle mooie dingen die we hebben meegemaakt. Ja. Laten we dan toch even naar het ja. begin gaan. Want je zegt nu: ik heb daar nu allemaal mensen voor, zoals dit. Screenen of mensen wel of niet. Toen jullie begonnen, ja. hoe begonnen jullie? Was het een eenmansbedrijfje lijkt. Ja, me. nou bijna letterlijk in de slaapkamer bij ons. Ja? Uh, ja, ongeveer wel. Uh, wij begonnen ja, heel klein. We hadden een, een, een kleine stichting. Nou, even heel kort. Uh, wij hadden een uitkering gekregen nadat we onze zaak moesten uh, opheffen, noodgedwongen, schulden saneren enzovoort. Hadden we achter de rug kregen we een uitkering. en uh, ja, We hebben geen opleiding, uh, we waren te oud. Dus we werd, er werd gezegd, ga maar leuk vrijwilligerswerk zoeken. En uh, ja die uitkering, wij, on, onze opvatting is, van, dat is gemeenschapsgeld. Mm -hmm. We zijn een beetje in dienst van de samenleving. Uh, en wat doen we daarvoor terug? En uh, doordat wij zelf in de zorgen hadden gezeten... hadden we ook wel een soort antennes gekregen voor anderen... die in de problemen zitten, zaten... Want je wil niet weten wat er achter die gordijntjes en de voorduren aan de hand is. Maar dat, dat proef je dan, hè? Ervaringsdeskundigen. Ja. Hm. En uh, we zijn met een vriend van ons samen begonnen met gewoon ja, pakketjes met groenten... die we van een tuinder in Berkel in Roderijs kregen. En van de bakker kregen we daar brood bij en later ook gebak. en uh, Dat gingen we bij die mensen brengen. Maar hoe de... kwam je aan die mensen? Dat ja, waren gewoon kennis. Uit de omgeving. Uh, waarvan je het wist. Het begint via, heel dichtbij natuurlijk. Ja. Via school. Uh, ik was zeer betrokken bij de basisschool van de kinderen. en Dan, dan zie je en hoor je ook wel dat uh, kinderen de hele week in dezelfde kleren lopen. Niet mee kunnen met zwemles. Uh, dat soort dingetjes. Daar heb je oog voor. Omdat je er zelf in gezeten hebt. Dat herken je wat ja. sneller. Ja. Ja. En uh, ja, in het begin was het natuurlijk van. Oh, wat is dit? Wat moet ik daarvoor doen? En wat kost dat? Nou helemaal niks. En je bouwt langzaamaan een vertrouwensband op. En uh, ja, dan was het uh, van... Goh, Sjaak, dat is mijn man dan, die ging dat bij ze langsbrengen. Uh, mijn buurvrouw uh, aan de overkant gaat niet goed mee. De man is weg, uh, de hele bankrekening leeggehaald. En dan zit ze, nou dan nam die de week erop voor haar ook een doosje mee. En zo startte dat. Hm. Even we, eventjes daarover, ja. hè. He? En dat heeft ook met je ervaring te maken... Uh, je leest altijd dat mensen heel erg verlegen zijn om dit soort hulp aan te nemen. Want je moet dan erkennen dat je in die zorgen zit... en dat mensen gauw kunnen gaan denken dat jij gestomme rotschuld is en zo. Ja. Hielp het nou dat jullie zelf in die problemen gezeten hadden? Dat mensen dat minder hadden? Ik denk het wel. Hm. Ik, dat wisten ze natuurlijk ook niet... Je maar je vertelde dat het niet uh, aanstonds. Nee, je kwam dan niet in de, aan de deur van... ik heb zelf ook in de problemen gezeten. Ik zie dat jij dat ook zit. Dus, uh. Schaam je maar niet, nee, dat vertel het werkt maar. Zo niet. Nee, nee. nee, dat werkt zo niet. Maar ja, we hebben er nooit een geheim van gemaakt. Want, mm -hmm. uh, we hebben wel verteld. We proberen de mensen ook wel uh, te inspireren... om op een creatieve manier om te gaan met dingen die ze wel hadden. Zoals wij dat ook hadden moeten leren. Maar goed, je, een, een, een kweker uit Berkel-Rode reis. Ja. Gewoon, je man brengt het naar de overbuurvrouw en nog even wat verder. Nu is het zo'n instelling geworden. Hoe, hoe zijn jullie, hoe, hoe is het zo geprofessionaliseerd, zal ik maar zeggen? Ja, dat is eigenlijk, uh, moet ik even denken. Uh, wij waren klein begonnen. Uh, we wilden wel wat meer mensen helpen. Dus uh, we gingen... Eigenlijk uh, probeerden wij wat bedrijven te benaderen. Uh, maar dat, dat werkte niet, want ze kenden de Voedselbank niet... en ze kenden Clara Jacques Cies niet. Dus we hebben in het Rotterdams Dagblad toen nog... het is nu ADRD, uh, een stukje laten plaatsen van wie zijn we, wat doen we, hoe werkt het? Dat was in november 2002. En eigenlijk is er vanaf dat moment constant media-aandacht geweest. Deuren gingen open, bedrijven melden zich aan... Uh, instanties melden zich aan. Van, kan ik uh, klanten van ons bij jullie aanmelden voor hulp? Hoe verklaar je dat eigenlijk? In the right time and the right place and the right ja. people, denk ik. <laughs> ja. Ja. Dat is altijd ja. zo, ja. Nou, ik weet dat drie ja. jaar voor ons is er in Breda een poging gedaan... om een voedselbank op te starten. En, en dat is falikant mislukt. Die, die mensen werden uitgelachen. En belachelijk dat je dat hier doet. En wij zaten net in de tijd van, van uh, Balkenende... Ja. en de economie begon een beetje te wankelen... En, ik denk dat ja, een heleboel factoren ja. daaraan hebben meegewerkt dat het wel is geland. Toch nog even, je, je, hoe benader je die, die mensen? Dus niet door gelijk te zeggen, ik zit ook in de problemen die dus je hoeft niet verlegen te doen, want ik weet precies waar, eh, waar je in zit. Uh -huh. Maar hoe benader je dan wel? Um... Dan moet je gaandeweg leren, natuurlijk. Ja, nou ja, dat had, zou je eigenlijk aan Sjaak moeten vragen, want die deed dat, maar die, die belde aan en uh, die, of, die had een adres doorgekregen. Of... Van iemand. En eh, dan stond hij met zijn doosje groenten en, en brood en weet ik veel wat. En dan zei hij: Nou, ik kom dit even afgeven. Ja. En dan in eerste instantie was dat een beetje afwerend, want het zal wel wat kosten. Hij zei hij: Van nee, dat is, dit wordt gratis weggegeven. En als u het goed vindt, kom ik volgende week nog een keertje terug. En dan, ja, en zo. Ja. ja, heel simpel, en niet nu... meer. Er zat geen dubbele boodschap in of zo. En op die manier, je, toen ging zaak. uw man, ging nog zelf naar de mensen toe. Nu komen de mensen natuurlijk naar jullie of naar de voedselbank. Komt iedereen daarvoor in? Hoe screen je dat? Komt iedereen... Daar komt niet iedereen voor in aanmerking. Natuurlijk. Nee, daar komt zeker niet iedereen voor in aanmerking. Maar, dus je hebt een heel apparaat eigenlijk nodig om te kijken ja. wie wel of niet dat mag doen. Ja. Nou, in eerste instantie kunnen me mensen zich niet direct bij de voedselbank aanmelden. Uh, dat gaat via hulpverleners. En dat kan zijn een maatschappelijk werker, uh, een kredietbank, uh, schuld, uh, schuldhulpverlening. dokter misschien? Huis -huis -huis -huis? Thuiszorg. Enkele artsen ook. Mm -hmm. ja, sommigen wel, sommigen niet. Dat is ook weer persoonlijke titel vaak. Uh, thuiszorg, die bij de mensen thuiskomt en ziet dat iedere keer die koelkast helemaal leeg is. En. Uh, uh, ja, psychiatri psychiatrische begeleiders. Mm, ja. Uh, nou ja, noem maar op. Jeugdzorg, slachtofferhulp. Die melden de gezinnen bij ons aan. Want dat zijn de instanties die weten wat er moet gebeuren... om die mensen eruit te krijgen. Ja. En dat doen wij niet. Nee. Zeg, het is natuurlijk het is een hele professionele organisatie geworden. Dat is eigenlijk heel treurig natuurlijk. Ja, het is, is fantastisch het al... dat het gelukt is, maar het is wel heel treurig. Het is een beetje wrang succes, hè? Ja. Uh, Het liefst hadden we gewoon zelf de sleutel omgedraaid... en gezegd van zo, klaar voedsel, want niet, niet meer nodig. Ja. Ja. We heffen ons op en wat we over hebben... dat gaat wel weer naar een ander goed ja. doel. Maar uh, het zij zo, ik denk dat we nog uh, ja. minstens tien jaar uh, is er, ja. overleven. N ja, ga je nou lang? ja, uh, jullie zijn elf jaar hm. bezig. Jullie troffen een bepaalde situatie aan waarin het nodig was. Nu, elf jaar later. Hoe is die situatie vergeleken met toen? Erger? Hm. Eh, gestabiliseerd? Eh, nou, zeker niet gestabiliseerd. Dus hm. je bedenkt dat we in, in elf jaar tijd van dertig uh, gezinnetjes... nu uh, iedere week dertigduizend huishoudens... Uh, ja, dat is omdat je ze bereikt hebt natuurlijk. Omdat ja. je een goede organisatie hebt ja. opgezet. Nee, maar het gaat erom, is het probleem in al die jaren... hetzelfde gebleven, groter geworden? Of misschien toch veranderd? minder geworden? Veranderd. Het, is, het is veranderd. Uh, in het begin had je dus echt wel de mensen uit, uit, uit wat meer achterstandswijken... als je dat bedoelt... Mm -hmm. En nu zien we veel meer een doorsnee van de samenleving. Hoogopgeleide dus mensen die eigen bedrijven hebben gehad. Dus uh, de armoede die grijpt in alle lagen van de bevolking. In alle lagen ja. Gis, Merk je dat dan ook niet? Want je bent als voedselbank natuurlijk ook afhankelijk van wat jullie krijgen. Mm -hmm. Met het aanbod wat jullie krijgen. Dan bedoel ik nu niet aan mensen, maar gewoon aan het voedsel. Ja, ja daar komen we. Wordt dat minder? Daar zitten we al een tijdje mee in een spagaat. Ja. Ja. Want ook die bedrijven die gaan door de crisis uh, effectiever produceren. Uh, de overschotten die ze alsnog, toch nog hebben... die zetten ze toch nog op een of andere manier in de markt. Dus wat moeten wij doen met de overschotten van de overschotten? Hmm. Ja. En dat wordt ja, ook steeds minder... terwijl de hulpvraag alleen maar toeneemt. En ja, dat is een, een wekelijks terugkerende struggle... om ja, voldoende spullen binnen te krijgen. Ja, dat is heel onverwacht probleem ineens, zoiets. Ja, ja. voor jullie natuurlijk niet, maar... Uh... Het liefst zouden we zien dat de, de, de grootgrutters, de producenten... ons gewoon voor een tiende procent of zo in hun systeem als klant op zouden nemen. Gewoon ja. structureel, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hebben wel eens een Appa. poging toegedaan? Het is diverse keren genoemd. Maar ja, zolang het, uh, zodra het centen kost, uh, nee. zitten ja. ze er erg bovenop. Hoor. Maar ja, centen kost, of ze, ze moeten toch ook vaak een boel weggooien. Ja, dat maar doen om ze ons dus structureel nu... als klant in ja, het systeem ja, neer te bedoelt. zetten. Ja. Dat ze dus gewoon voor ja. ons mee produceren. Ja. Ja. Zou voor mij, wat mij betreft, een hele mooie vorm van maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen zijn. Is dat misschien je... iets uh, om, om je op te gaan storten nu? Nou, misschien is dat iets. He, nu je niet, niet meer toekomst, dagelijks die voedselbank ja. hoeft te draaien. Dat je zegt, dan ga ik me eens lekker. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, toeleggen bent... op het. Ja, precies. Ja. Toeleggen op de lobby in die hele ja. supermarktketen. Nou, dat, dat zou iets kunnen zijn. Dat oh. weet ik nog niet. Als je over tien jaar s'nachts ineens wakker wordt. en je moet aan deze, in die afgelopen periode denken. Mm -hmm. wat, wat zou dan het gelijk in je opkomen aan herinnering. Oeh, daar vraag je me wat. Um, nee goed, we hebben natuurlijk bezoek gehad van uh, nu onze koning. Ja. Uh, maar toen nog prins. Die ik uh, midden in de loods, uh, toen hij in gesprek was... met een van onze medewerkers, met een van, onze, van onze vrijwilligers... Uh, per ongeluk heel hard bij zijn voornaam riep. Want <laughs> mijn vrijwilliger heette namelijk ook Willem... En ik moest te kennen geven dat ze een beetje va vaart moesten maken... gezien de tijd. Dus ik draaide hem om en ik riep heel hard... Hé, hey Willem! <laughs> en ze draaien zich allebei tegelijk om. <laughs> oh, sorry, ik bedoel hem. <laughs> maar dat, uh, dat is natuurlijk fantastisch om aan je kleinkinderen te kunnen vertellen... zoiets. Ja. en aan de mensen die nou zitten te luisteren. Ja, we zijn geridderd allebei toen de voedselbank al vijf, een, nog maar vijf jaar bestond. Dat is op zich ook bijzonder. Ja, omdat mensen die vrijwilligerswerk doen doorgaans... dat twintig jaar uh, op moeten hebben zitten... Maar na vijf jaar zijn Sjaak en ik allebei geridderd... door toen burgemeester te nog... Dat zijn ja, wel mooie momenten. Maar Tuurlijk. de mooiste momenten zijn toch dit soort brieven. Hmm. De mensen die zeggen van... joh, ik ben weer boven Jan, ik kan het zelf weer. Geef mijn pakketje maar weer aan iemand die het harder nodig heeft. Ja, ja. begrijpelijk. Nee, ja. Je hebt nog een hele map met die brieven voor je liggen. Je hebt ze nog niet eens kunnen bekijken, maar dat kan je misschien zo meteen gaan doen. Ja, wie, weet, op, wie weet, op de terugweg in mijn uppie in ja, de auto. Je, nee, dat lijkt me niet handig. Ja, denk het, nee. Nee, nee. Eenmaal thuis met Zak op de bank dan. Zoiets, ik neem hem nu mee naar huis en we gaan het even doorbladeren. En dat zijn ook dingen die... Die ik ga doen. Al die archiefstukken, al die brieven, uh, foto's, dvd's. Archiveren, die tijd archiveren. Daar een verhaal van maken, ja. precies, dat... heel hartelijk bedankt. Oké, okay, dankjewel. Gister, samen met haar man van de Eerste Voedselbank in Nederland, in Rotterdam. Een prachtig initiatief, was het maar niet nodig, maar helaas, dat is het toch. Heel hartelijk bedankt. En de villa is zo meteen na het nieuws bij u terug. Verslik je niet. Het NOS Radio 1-journaal. Die ontwerpresolutie, wat staat daarin? Is er steun voor een andere oplossing? President Poetin begint toch te schuiven. Elke dag de vragen bij het nieuws. Heeft u nog wisselgeld? Op zoek naar de juiste antwoorden. Het is niet zo dat mensen moeten tekenen bij het kruisje. Het NOS Radio 1-journaal. Wat vind je leuk? schoolslag of borstcrawl? Schoolslag. Elk, Elk schoolslag. Schooslag. Iedereen schoolslag. Elke dag van 6 tot half 10. Wat zijn dan die voorwaarden die Poetin stelt? Smiddags van half 5 tot half 7. Dit roept wel om dat vragen op ieder geval bij mij. Want wat is er precies aan de hand? ...met cycling. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. De grootste vragen zijn eigenlijk hier leven. Het NOS Radio 1 journaal. Kruisraketten afschieten, maar, maar dan wat dan? Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 In 1962 kreeg een bandje uit Liverpool geen platendeal. Een jaar later scoorde ze een eerste hit en werd de bestverkopende band ooit. Ondernemen is kansen pakken. Met NUON herprijs heeft u een vaste energieprijs en profiteert u van prijsdalingen. Zo heeft elk ondernemer direct voordeel en hoeft niet in te zitten over de gemiste kansen van yesterday. Ga naar NUON.nl slash kansenpakken.